Luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio. Mijn naam is Ben Oveugen. En we zijn in dit programma, Peaceful Radio, aflevering 732. Zeg ik het goed? Ja, 32. Begonnen met Spirit in Motion. Muziek voor yoga pilates. taichi, Chi in Kui Kong. En dat allemaal van het uh, jarige label Oriane Music. We gaan natuurlijk... Uh, Verder met de Healing Water van uh, Chrono en Capitanata. De Healing Water, zo heet het, uh, ook het nummer van maar liefst uh, 61 minuten. Ook voor hetzelfde label, Hollandse label, Oriane Music. Veel luisterplezier. Kanen of kibbetouw. Namor kanen of gingeman. Kinder dan morgen en noem maar. Namor kanen of kibbetouw. Namor kanen of gingeman. Kinder dan morgen en noem maar. Mijn man, Mary. Namelijk jaloe kodi. Namelijk jaloe kimokodi. Namor Na kaneno kiwato Namor kaneno kingema Kenonamor kaneno kimwa Namor kaneno kiwato Namor kaneno kingema Kenonamor kaneno kimwa ja Met zeker uh, Touch Music voor Massage. Ja, verzinnig maar eens. Van het label New Earth Records tot ons komen via osho.nl. Zo gaan we ook uh, afsluiten met de laatste cd van uur 1 van aflevering 732 van Peaceful Radio. Moonlight, Moonlight Raga's van Mandala. Uh, eens even kijken, er moet deze schuif zitten niet helemaal, maar ik ga het allemaal netjes corrigeren. Graag tot straks.